And check out of business Said it took my soul delicious Said hey can't eat baby ze mooie Duitser. ik kan me niet uit We willen zoveel zeggen niks, komt naar buiten Yes, hey baby girl, ik ben van de flows Van de hits en de kids en de de shows En als dit niks is, dan weet ik het niet Want ik spreek geen Duits, maar ik ben wel verliefd Competitie, alle mannen die dieken Ik vecht mee in de Bundesliga Zij is sexy, ik geef de 16. Rij naar Berlijn, want dan wil ik je echt zien Op volle toeren, ik doe naar mijn baby Rosa en en hit de 80's Damn girl, je maakt me crazy Damn girl, je maakt me crazy